2 uur. NTO Radio 1 met Max van Wezel. Hoe was de verkiezingsuitslag in Zenderen in Twente? En bleven de kiezers ook dit jaar het CDA trouw? U hoort het in Argos in Standplaats Zenderen na het nieuws met Jeroen Tjepkema.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 En na het weer altijd het verkeer, Edwin Gerritsen. En er gaan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden Vesting en Naarden 10 minuten vertraging. De A1 van Apeldoorn naar Hengelo tussen Afrit Lochem en Afrit Rijssen. Een kwartier. A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen de Duitse grens en Duiven 10 minuten vertraging. De A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland... voor Rotterdam Centrum 10 minuten. De N201 uithoren richting Hilversum voor de aansluiting met de A2 10 minuten. En tot slot op de N217 door de richting spijken voor Nieuw-Beijerland een vertraging. Pas bevallen jonge moeders, stierenvechters na de strijd... schuchtere tieners op het strand. Hun blik, hun houding, de belichting. De indringende foto's van Rieneke Dijkstra blijven hierbij. Een overzicht van haar werk is nu te zien in De Pont, in Tilburg. Rieneke Dijkstra, thuis bij De Pont. Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op...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 Argos, onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Max van Wezel. En dus ook van Human, Jort, nog één keer. Goedemiddag, welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. Langzaam van je dagelijkse portie antidepressiva afkomen is niet zo makkelijk. Daarover hoorde u in december in Argos... Inmiddels zijn alle partijen die ermee te maken hebben om de tafel gaan zitten en ze zijn eruit. Er ligt een consensusdocument, zoals dat in dit polderland heet. Althans, een concept. Komt het tegemoet aan de problemen van de patiënten? Nee, zegt psychiater Jim van Os. U hoort hem om kwart voor drie. En u kunt met de uitzending meepraten via de hashtag Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Maar eerst ons onderzoek. Deze week ging veel aandacht uit naar de uitslag... van de gemeenteraadsverkiezingen in de grote steden. Maar hoe werden die verkiezingen beleefd in een klein dorp in Twente? In Zenderen, het ligt in de gemeente Borne, verloor het CDA 104 stemmen... maar hield er altijd nog 273 over en werd daarmee veruit de grootste partij. Groter dan de lokale partijen Borne Nu en Gemeentebelangen... die samen 69 stemmen kregen. Wat waren de verkiezingsthema's in Zenderen? Jirene Houthuis verliet de randstad en maakte de nu volgende standplaats Zenderen. Dal, mooi. Die brengt me heel kop op hol. op dat Wat is Zenderen voor het dorp? Een dorp met een hoofdstraat. Een dorp wat door die hoofdstraat eigenlijk in, in tweeën wordt gesplitst. Een dorp waar ja, de meeste Twentenaren doorheen racen En woon je in het dorp, nou, dan krijg je wat andere indruk. Ja, dan, dan merk je wel een gemeenschap die oog en oor heeft voor elkaar. Eh, zonder dat het beklemmend wordt. Dordrecht City, op boeren aan de straat. Heel Zendrum kreeg de kriebels met... ...prins in en dat. Men zegt hier wel vaker jo-jo... ...en dat betekent... Uh... Soms betekent het nemen ook van ik heb nog even tijd nodig. Ik, ik hoor wat je zegt, betekent niet dat ik het er nog mee eens ben. Ik denk dat het ermee te maken heeft met, met het verleden... Uh, waarbij beslissingen vaak buiten Twente werden genomen... of in, uh, of in directiekamers van uh, grote textielbronnen. En dat men het gevoel had van ja, je kan wel kletsen... maar uh, uh, het zal toch gebeuren. En ik heb er toch geen invloed op. Dit is een verhaal over Zenderen. Een dorp van nog geen 1400 inwoners tussen Almelo en Engelo. Een dorp met een grote katholieke kerk en drie kloosters. Het CDA was en is de grootste partij. Zenderen valt onder de gemeente Borne. Het is volgens de bewoners goed wonen in Zenderen. Alle jongeren die ik spreek willen er het liefst blijven wonen. Is er geluisterd uh, naar de middenavonden over de Verbindingsweg? En... Totaal niet. Zenderen uh, nou ja, staat, uh, staat in de kou. Twee gevaren bedreigen de leefbaarheid. Het toenemende autoverkeer in de Hoofdstraat... en de mogelijke komst van de mestfabriek. Deze thema's waren belangrijke onderwerpen... tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag. Het leidde tot verhitte discussies. Vorige week nog, tijdens het verkiezingsdebat... dat georganiseerd was door Borne Boeit. De verbindingsweg is gewoon nodig voor Borne. Net zo goed dat er een oplossing nodig is voor het probleem in Zenderen. Maar je moet niet... ...op elkaar zitten wachten en zeggen en, eh, als een klein kind van die verbindingsweg komt er niet voor dat er iets in Zenderen geregeld is. nee, Net zo goed dat we ons hard hebben gemaakt voor de verbindingsweg, gaan we ons nu ook hard maken voor de overlast in Zenderen. Ver is de gemeente... Hoe ver is de gemeente ver weg van Zenderen in dit geval? Blijkbaar heel ver weg, want uh, je kunt niet anders concluderen... dat Borne, waar ze voortdurend hebben over sociaal, naberschap en solidair zijn... Ja. twee uh, soorten burgers creëren. Ja. Namelijk ja. eerste ja. rang in Borne, tweede rang in Zendel. Ja, ik ga even... Ik ga, ik ga. Oog voor Zendel is er niet. En, en wat nog erger is, er is geen oor voor wat er uh, verteld is um, tijdens... De inloop af. En waar gaat het ons om? Dat we wel een oplossing zoeken voor Zenderen. En niet al met elkaar zitten te kissenbissen. Maar de schouders eronder zetten. En naar de provincie gaan. Ik ja. U maakt alleen spinnes. U moet eens een keer karakter tonen. mensen. mensen. Ja. Een fel debat dat soms onverstaanbaar was. Maar de strekking was duidelijk. Zenderen voelt zich... Als het om de verkeersproblemen in het dorp gaat, niet serieus genomen door de politiek. De afstand tussen Zender en Borne, maar 4 kilometer, die is te groot. Zender is een hechte gemeenschap waar uh, men elkaar kent, waar uh, men ook voor elkaar opkomt. Rob Welten, burgemeester van Borne. Zenderen valt daaronder. Waar een rijk verenigingsleven is. Waar nog één school is. Waar je ook inderdaad meteen, ik zeg nog... waardoor je ook meteen ook weet dat er bepaalde ondergrenzen zijn. En dat er ook bepaalde dreiging is door die omvang van het dorp. Er is een supermarkt. Er is een buurthuis. En dat zijn wel voorzieningen die er niet vanzelfsprekend zijn. Dus het is een dorp dat ook voor zichzelf opkomt, zichzelf goed laat horen... en waar we als uh, gemeentebestuur ook uh, ja, aandacht voor willen hebben... dat het ook leefbaar blijft. Ja, want er is geen pinautomaat, er is geen huisartsenpraktijk... Nee, dat zijn allemaal voorzieningen die uh, in de loop der jaren weg zijn getrokken. Dat zijn vaak ook marktbewegingen. Uh, dus je moet je als overheid iedere keer afvragen... wat kun je beïnvloeden, waar moet je voor strijden. Nou, We hebben hard gestreden voor dat buurthuis, we hebben hard gestreden voor die supermarkt. Maar het is wel een uh, samenwerking. Uiteindelijk moet ook zo'n bevolking ook graag willen vasthouden... en daar ook het koopgedrag op aanpassen. En daar zijn we voortdurend met elkaar over in gesprek. Dit is ons pand waar we zijn begonnen. Ik ben hier geboren en getogen. Dit was onze woonkamer hierboven. En dit was het pand met magazijnruimte hierachter. tot aan dit stuk. Dat was allemaal van ons. En hoe heette de winkel? Superversmark Jos Wolbers. De 71-jarige Jos Wolbers staat voor een foto van zijn oude winkel. In het laatste oorlogsjaar zijn zijn ouders met de kruidenierzaak begonnen. In 1995 deed Wolbers de supermarkt van de hand. Samen lopen we naar het pand aan de Hoofdstraat. Ik heb maar één zoon en die, ja, die wou daar niet met onze zaak verder. Ze dus hebben gedacht, dan ga ik het, de supermarkt hier verhuren. En die heb ik verhuurd aan iemand uit Hengelo. En die heeft er eh, niet veel van gemaakt. Die heeft het echt in de soep laten lopen. U nou ja, wat, de enige supermarkt in het dorp. U had het van uw ouders overgenomen. Klopt. Dat, uh, een grote verandering voor u, maar ook voor het dorp. Ja, het dorp kwam in één keer zonder supermarkt te zitten. En na een heleboel gedoe is er een supermarkt gekomen. Ging een tijdje ook niet goed en nu is er weer een nieuwe met de hulp van Avelijn. Avelijn, die, die doet het goed. Ja, Prima. denk je ja, dat het goed gaat? Ja? Ik hoop het wel. we zijn er bijna, daar op de hoek. En, en, en is een winkel nodig voor de leefbaarheid van het dorp? Ja, dat vind ik wel. Voor de kleine kinderen en, en oudere mensen die minder goed te been zijn... is het eigenlijk onmisbaar. En mijn vader die werkte daar als bakker. In dat pand. En mijn moeder... wijst daar naar het kachelhuis. het kachelhuis. Dat was een bakkerij. En hier zat een, een kledingzaak in. En daar werkte mijn moeder. Zo hebben ze elkaar leren kennen. Van dat punt naar dat punt. Ja, en toen werd het dit punt. En toen werd het dit punt, ja. Hier precies in het midden. Ja, ja. precies. Wat zijn er nu nog voor winkels in het dorp? Want ik zie hier een parketwinkel. Daar... Ja, en daar zit een, een kachelhuis in. Nou, dat restaurant dat is helaas failliet gegaan. Daar zit nog een, een pompstation. Er was vroeger ook een bedienend pompstation. En dat is nu een automatisch bedrijf. En het verder verderop zit nog een keukenboer. Maar verder is hier niet zoveel mee te koop. Nadat de laatste supermarkt in 1998 zijn deuren sloot... was er lange tijd geen supermarkt. Vanaf 2012 was er wel weer een kleine supermarkt. Maar ook die redden het niet. Sinds kort is er supermarktsyndroom. Een kleine winkel waar basisbenodigheden te koop zijn... als verse groenten, tampesta en melk. Supermarkt Sindron ligt niet aan die drukke hoofdstraat... maar aan een zijstraat, naast de katholieke basisschool. Het zit samen met het dorpscentrum en het kinderdagverblijf in één gebouw. Hier hebben hij de gif, hier staan. En flessen. En wat heb jij vandaag gedaan, Opruimen. Nou, wat heb je opgeruimd? Dit is een GPS. Oh, daarom staan ze zo netjes. Ja. En het is vandaag jouw eerste werkdag in ja. de supermarkt syndron in Zenderen. Mm -hmm. Hoe gaat het? Leuk. En je zit nog op school? Ja. En je krijgt zorg van Avelijn? Mhm. Mm en dat gaat allemaal goed? Ja. En hoe oud ben jij, Myrthe? 18. En Nicky Westerhoff, jij bent van Avelijn? Ja, ik werk bij Avelijn als begeleider. De supermarkt? Helemaal nieuw, hè? Helemaal nieuw. 13 november zijn we geopend, ja. Want de supermarkt is Want... geen gewone supermarkt? Nee, we zijn geen gewone supermarkt. We werken met mensen met een verstandelijke beperking. Want wat is het idee van deze supermarkt? Uh... Nou ja, we zijn er voor het dorp. En uh, nou ja, onze cliënten die, uh, die runnen eigenlijk de winkel met begeleiding van ons. En de verbinding in het dorp vinden we heel belangrijk en, uh, en heel mooi. Dat onze cliënten ook kunnen bezorgen in de dorp en, en klanten kunnen helpen. En ook sommige cliënten zitten achter de kassa. Dus dan zijn ze ook in contact met de klanten. Dat maakt het heel mooi. Ja, en Avelijn beheert niet alleen de supermarkt, nee. maar ook het ontmoetingscentrum. Klopt. ja, het dorpcentrum noemen we dat. Ja, zoals nu op donderdagmiddag zitten ouderensoos hier. Maar s'avonds maken er ook verschillende verenigingen gebruik van, syndroom, van het dorpcentrum. Ja, en wij zorgen dan voor koffie en thee, voor wat lekkers bij de koffie. En is het belangrijk voor het dorp dat er een supermarkt is? Dat is ook een beetje het doel van de buurtsuper. <laughs> dat mensen elkaar hier ontmoeten. Dat ouderen soms wel twee keer per dag voor een boodschap komen. Want dan komen ze bij iemand tegen. Dus dat, dat is het mooie van de supermarkt. En dat onze cliënten met de klanten dan in gesprek komen. Dat is natuurlijk ook prachtig. En Myrthe, doe jij hier wel eens boodschappen? Ja, wel. Ik samen met mijn mama en mijn zusje. En wat is het leukste om hier te kopen? Met eten kopen. U doet wat boodschappen hier? Komt u hier regelmatig? Bijna elke dag. Want ik vind dat we als kleine gemeenschap dit overeind moeten houden. Dus als ik even kan, ben ik altijd hier. Dus de meeste boodschappen doet u hier? Uh... De meeste doe ik hier. Dus de hele speciale hel, uh, haal ik in Borne. Welkom allemaal hier. Eh, een hartstikke fijn dat u in zo'n grote getale bent opgekomen. Geef dan maar een keer aan eh, het belang van eh, deze avond. Het is donderdagavond, half acht. De zaal van dorpcentrum Zindron is goed gevuld. Er zijn wel honderd belangstellenden. Gerard Welberg, de voorzitter van de dorpsraad, opent de avond. Wij gaan dus vanavond eh, informatie eh, geven... over de mogelijke mestverwerking op de Ellers Voetbelt. Het is tweeledig is informatie krijgen van alle partijen. En het tweede deel van deze avond is uh, het peilen van meningen van de aanwezigen hier. Vijf mannen en een vrouw spreken de zaal toe. De eerste spreker is een voorstander van de mesfabriek. Arjan Bondhuis, uh, ik ben uh, voorzitter van, uh, van LTO Zuid-Twente. Ik sta voor mijn, uh, mijn groep en dat zijn de veehouders en de varkenshouders en de pluimveehouders en de akkerbouwers. En alles wat eigenlijk met ons voedsel te maken heeft. Daarnaast ben ik ook uh, heel toevallig uh, deels initiatiefnemer van dit, uh, dit traject uh, negen jaar geleden uh, bij Twente aangeklopt. Uh, om eens te kijken of we met elkaar een probleem kunnen gaan oplossen. En daarnaast ben ik ook nog eens uh, inwoner en uh, derde generatie boer hier in, in Zenderen. De boeren in Zenderen zijn voor de mesfabriek. De grote tegenstander is Ed Mossel. Een bescheiden man van 79 met zachte stem. Hij strijdt al bijna 40 jaar tegen de vuilstortplek Elhorst Vloedbelt... waar nu die mesfabriek moet komen. De vuilstort is eind jaren 80 gestart en wordt nu nog nauwelijks gebruikt. Ed Mossel zit ook in de dorpsraad... en hij heeft die dorpsraad meegekregen in zijn strijd tegen de fabriek. Een paar weken eerder zocht ik hem thuis op. Hij woont prachtig, net buiten het dorp. Een eekhoorn springt weg als ik aankom. Er zijn natuurlijk een aantal bezwaren, ik denk in eerste instantie... maar eens even aan de, aan de vele omwonenden. Ik heb een petitie van 40 personen ondertekend... die er dus uiteraard bij hun woning geen mesfabriek, CQ-stonsfabriek... willen hebben. Nou ja, dat, dat zouden de meeste mensen niet willen. En waarom niet? Nou, dus er komen natuurlijk allerlei uh, milieugevolgen van. In eerste instantie denk je meestal als het gaat om mest aan stank. Ja, dan heb je uh, stof, verkeer, lawaai. En dan uh, niet te vergeten de veiligheid en de gezondheidsrisico's. Want er worden zoveel gevaarlijke stoffen uh, verwerkt. Maar ja, het is hier uh, heel stil. Er wonen niet zo heel veel mensen. Uh, mest is een probleem in Nederland. Dus van fabriek moet er komen. Jawel, maar uh, niet op deze plek uiteraard. Want we hebben dus al die jaren... eigenlijk al problemen gehad... Uh, met de vuilstort. Die is daar nu gelukkig gestopt. Dus we zijn daar een jaar of vijftien van verlos geweest. En omdat ze dus die grond in het bezit hebben... want het is zuiver sprake van hun financieel belang. Het is niet uh, belang in het belang van iedereen. Maar nee, wij hebben hier een locatie. Die is er in het bezit... Wij kunnen misschien een paar miljoen besparen. Dus gaan we hiervoor. Maar de mestverwerker is elke stukje industrie. En dat hoort niet thuis zo vlak bij een kerkdorp, Zenderen. Terug naar de informatieavond over de mogelijke komst van de mestfabriek. Naboer Arjen Bondhuis spreken een projectmanager van Twens, dat is de afvalverwerker. Een jurist van de provincie. De vervente tegenstander Ed Mossel en wethouder Mulder. De wethouder is boos. De Raad van State heeft net bepaald... dat het bestemmingsplan voor de mesfabriek over moet. De provincie heeft er geen vertrouwen in... dat de gemeente dat goed zal doen. Vandaar dat de provincie nu zelf... een zogeheten provinciaal inpassingsplan gaat opstellen. Daar zijn we nog steeds niet uit. Behalve dan dat wij uiteindelijk uh, vlak voor de kerstdagen een telefoontje kregen met de mededeling... wij gaan een provinciaal inpassingsplan toepassen. Dat houdt in onze gemeenteraad, die net in positie is gebracht door de Raad van State... wordt weer uit positie gehaald. Want dat heeft mijn collega uit de provincie niet gezegd. Het betekent wel bij een provinciaal inpassingsplan... dat de provincie het plan maakt en de staten het vaststelt. En waar is dan de gemeenteraad? die hier planwetgever is, die de belangen moet afwegen van de samenleving... die komt niet aan zet. Na de inleidingen komen veel vragen uit de zaal. Eerst zijn het nogal boze reacties, maar naarmate de avond vordert, komen er steeds meer pragmatische vragen. Alsof de zaal voelt, hier is iets uit te slepen. Ik heb hier een huis gekocht en ik, ik kies voor om in een dorp te wonen... en niet met een uh, hele grote fabriek bepaalde huis... En ik denk dat als je over een tijdje googelt op zender, en dat het in één adem genoemd wordt met een mega mestgevisten. En ik denk dat het dus ook gevolgen heeft voor de, voor de waarde van onze huizen. En ik heb begrepen van Twens dat compensatie daarin sowieso niet mogelijk is, omdat de bewijslast heel moeilijk is. Maar ik denk dat het wel gevolgen kan worden. Planschade is zeker wel mogelijk, uh, alleen dat moet in kaart worden gebracht. Ik denk zelf dat het omgekeerde waar is, dat men straks blij is met deze mestvergister. Maar goed, Mag goed. ik even daar ook inspelen? Uh, misschien is het een leuke suggestie om uh, het rendement van die uh, mestvergister... om dat uh, ten gunste te brengen van alle inwoners van Zenderen. En daarmee wordt je huis dus vanzelf weer meer waard. Ja, we willen daar graag over in gesprek wat de mogelijkheden zijn. Uh, we kennen van, van zonne-energie de postcode Roos. Uh, en daar kan dus inderdaad de burger meegenieten van, uh, van het voordeel van zonne-energie. Uh, voor groen gas geldt dat op dit moment nog niet. Maar misschien zijn er wellicht mogelijkheden. Daar willen we graag over in gesprek. Uh, ja, we gaan uh, de avond afsluiten met een uh, aantal stellingen. Wij gaan naar de eerste volgende stelling. Die luidt de Dorpsstraat moet uh, voet bij stuk houden. Geen mesverwerking op Eldaars vloedbelt. Duidelijke stelling denk ik. Zegt u maar wat u ervan vindt. Aan het eind van de avond kunnen de aanwezigen stemmen over twee stellingen. Van de ongeveer 100 aanwezigen mogen 49 mensen stemmen. Mensen die geen zendenaar zijn en ook de aanwezige politici... die mogen niet meedoen. Bijna, bijna. Nog één seconde. 42 antwoorden, 27 mensen zijn het daarmee oneens en 15 mee eens. De uitslag is een verrassing voor de dorpsraad. Tweederde voor de mestfabriek, dat hadden ze niet verwacht. Goedenavond, mag ik jullie eventjes storen... bij de napraat van de dorpsavond over de mestverwerkersfabriek? Ik vond het nogal oud publiek en hier staan wat jongeren. Ja. Ik ben heel erg benieuwd, wat vonden jullie van vanavond? Um, ik vond het in ieder geval uh, verhelderend... dat uh, het dorp een keer uitspreekt. wat ze nou eigenlijk vinden. Een dorpsraad die, die heeft altijd stelling ingenomen... En dit was echt een avond dat het dorp, of in ieder geval dat de mensen die de moeite hebben genomen en die het interesseert, dat die hier komen en dat die hun stem hebben laten horen. En die dus helemaal niet zo tegen die fabriek zijn? Ja, precies. Nou, en, en, en een dorpsraad die zal hier ook uh, iets meer moeten. En, en niet claimen dat heel, heel het dorp tegen is. Maar uh, bijna twee derde is voor. En... Ik, ja, voor de mensen die hier waren. En volgens mij waren hier veel agrariërs. Bent u een agrariër? Ik toevallig wel, maar zo heel veel agrarische waren hier niet. En wat heeft u voor een bedrijf? Ik heb veel. En u, wat vindt u? Ik denk dat het ook wel een beetje afspiegeling is tussen wat jongere generatie en wat oudere generatie. Kijk, wij zeiden ook wel, als je naar Zenderen kijkt, een klein dorp, maar wat, wat wil je houden in een dorp? Wat is, hoe bouw je een dorp levensvatbaar? Uh, wil je de school houden? Wil je de voetbal houden? En op een gegeven moment heb je daar dingen van nodig. Dan gaan je van allerlei dingen die, die, die sleutelen gaan dicht. En op een gegeven moment is het er niks. Maar op een gegeven moment kun je ook je voordeel pakken en zie dat je er positief iets van maakt. En dat je wel wat creëert van Zenderen en waar je ook wat meer verder kunt. En ik denk dat dat veel meer leeft bij de jongere generatie dan bij de oude generatie. Dus u vindt ook dat die mestverwerkingsfabriek hier zou moeten kunnen komen? Ja, niet op voorhand per definitie nee. En u? Ik woon vlak bij de fabriek en ik ben er in zoverre ook voor. We hebben wat nodig. Het wordt er de overheid opgelegd aan die boerenbedrijven hier van jongens. Zorg dat je het probleem oplost. Die boeren die komen met een oplossing. Dan moet je als dorp genieten van die boeren. We hebben die boeren nodig voor de carnaval, voor de sportvereniging, voor het hele dorp. Ik bedoel, die boeren is een deel, is een onderdeel van ons dorp. Dat maakt zenderen en zenderen. En nu hebben die ondernemers wat nodig en dan zeggen van we, we zijn alle niet bij ons, niet bij ons. Dus dan zeg ik van dat moeten we het terug doen. Dan de fabriek. Vanuit de maat. veilige fabriek. Twens is een veilige organisatie. En dan ook met elkaar zeggen van uh, laat, alles wat we kunnen profiteren, naar het dorp toe trekken. Een win-win situatie van maken, zodat we ook een leefbaar dorp houden. En de hele dorpsraad, met al respect wat ze doen en wat ze in het verleden allemaal bereikt hebben. Maar ik heb zelf het idee dat ze. Ja, dat het een, een vrij grijs geheel aan het worden is. En als we een bedrijf. Grijs in de zin van oud. Er moet verjonging komen en we moeten positief en, en niet alleen maar neer nee blijven roepen. Het is inmiddels 11 uur. Een groepje praat nog wat na met een glas bier in de hand. Er wordt fel gediscussieerd en veel gelachen. Geert Welberg, voorzitter van de dorpsraad, mengt zich in het gesprek. Ik zeg, maar, dit moet je zeker meenemen, maar het is niet een, een, een algemene stemming... zoals je voor de gemeenteraad stemt of zo. Dit is een, een, een peiling. Het is niet echt een stemming, maar, het is een peiling. Maar, is dan de mening van de dorpsraad wel, wel bepalend voor, voor hoe het leeft in het dorp? Nee, ik zeg alleen... Dit is een peiling. Wat je er wat meer dige... mee gedaan dan? Of is dit, dit is... Ik, ik neem aan dat het uh, dat eerstvolgende punt in de dorpsraad is van uh, hoe gaan we hiermee om? Uh, maar de vraag was net uh, van... De vraag maar, was mag was net, ik toch wie meer? Ja. Ja, mag, mag iedereen meer? Mag toch iedereen wie meer? Dat we eens met elkaar een keer op tafel gaan zitten met de dorpsraad en zeggen van... En hoe stonden we nu in met elkaar? Want ik wil wel eens weten wat met er met gebeurt. Jullie zijn toch ook een volksvertegenwoordiging? Nou, dan vind ik, als je een volk dan moet je ook hard maken en zeggen: dan willen we ook wat het dorp wil, toch over. In die zin is de wereld. Bedrijf... Dat, dat moet je proberen ja, uit nou, te draaien. Ik zeg ook, wat de eerstvolgende punt in de dorpsraad is... hoe ga je hiermee om? Het geeft wel een richting aan natuurlijk. Ja, ik ben nogal gek als dorpsraad er niet wat mee doet. Maar, maar er werd nou. vanavond wel heel duidelijk geschetst... die fabriek komt er. Linksum of rechtsom die fabriek komt er. Dan vind ik, dan moet met elkaar zorgen... dat het verkeer ontzettend wit wordt... Wie moet die fabriek goed inpassen, Wie moet met elkaar zorgen dat een goed plannen, bling. Blink dat we een leefbaar dorp Daar dorp ja. Dat we over 30 jaar wat in elkaar zijn, dan loop je misschien ook met een rollator. Dan hoop heen, ik dan ik, goed maar ik zei: Gerard, je hebt nog maar redelijk in de naar. Nee, maar. Ja, <laughs> ja maar, maar zo ja. is het. Dolde City mooi. Gerard Welberg is een drukbezet man. Naast voorzitter van de dorpsraad is er ook onderwijzer in het nabijgelegen dorp Hertme, trotse opa en samen met zijn vrouw Hermine zanger van het dorpslied. Ja, ik vind, als je in een dorp woont, dan, uh, dan ben je eigenlijk wel een beetje verplicht om je in te zetten voor je dorp. Tenminste, bij mij voelt dat wel heel sterk zo. Solidair zijn met de mensen in het dorp en ook... Uh, Iets voor een ander over hebben. Ja, dat, is, dat, dat, zit, dat zit in je. Dat moet je doen. Niet aan de kant blijven staan, maar aanpakken iets voor een ander over hebben. Misschien komt het wel van ouds van uh, ja, noorbeschop, wat wij in het dus kennen van uh, uh, ja, voor elkaar klaarstaan als het nodig is. In Zenderen wonen nauwelijks allochtonen. Een Poolse vrouw die huisarts in Borne is. Een enkele Latijns-Amerikaanse. En de Amerikaanse Ashley Bokaski. Zij is vanwege de liefde voor Koen naar zenderen gekomen. Toen ik hier kwam wonen, had ik een, uh, een baan als postbode in zenderen. Ik ging gewoon rond met mijn feet door heel zenderen. Post bezorgen, praatje met mensen maken. En toen in die tijd kon ik heel weinig Nederlands. Maar ja, het was wel goed om de uh, dorp te leren kennen en ook mijn Nederlands oefenen. Ja, ik ben wel blij. Het was goed voor mijn inburgerings. <laughs> Een van de uh, moeilijkste dingen die ik vond toen ik hier kwam wonen was... Um, ja, ik dacht dat iedereen aan het roddelen was, bijvoorbeeld. Als er iets aan de hand met iemand was, binnen enkele dagen wist de hele buurt wat. Als Amerikaans, ik dacht, nou ja, dat is toch gossip... Maar ik moest daar even leren dat het niet bedoeld als roddel was, dat het bedoeld als belangstelling was. En nu snap ik dat. Het aantal inwoners is stabiel. Zenderen telt nu 1377 inwoners. Een derde is tussen de 45 en 65 jaar en ruim een kwart is ouder dan 65. Maar er wonen ook jongeren onder de 25. 182 om precies te zijn. Welkom bij kinderopvang Duimelard in Zenderen. Wij staan hier nu in de hal. En dat is gelijk een hal met een open verbinding naar de basisschool. En aan de andere kant een open verbinding naar de, uh, naar de dorpscentrum, Zendron uh, en het supermarktje. En u bent Janine Mulder en ja. u bent de directeur en uh, de eigenaar van, ja, dit, uh, van deze klapt. kinderopvang. Het kleine dorp Zenderen, 1400 inwoners en dan ja. een heel grote kinderopvang. Uh... Ja, klopt. Hier zijn nu uh, in, in de week uh, 135 kinderen ja, maar daar zitten dus ook buitenschoolse opvangkinderen bij die één middagje komen. En daarnaast de dagopvangkinderen die gemiddeld twee dagen per week komen. Dus er zijn toch wel mensen die het heel prettig vinden dat wij heel veel betrokkenheid tonen bij, bij hun gezin. Het is kleinschalig. Het heeft toch een beetje die dorpsmentaliteit. Ouders vinden dat heel erg prettig. dorpsmentaliteit? Ja. Wat, dorps... wat is dat? Nou, dit stukje betrokkenheid denk ik dat het wel is. Ik ben zelf getogen in, in Hengelo. Vergeleken bij Zenderen is dat echt wel de grote stad. En vanaf dag één hebben we hier gewoon een heel goed gevoel. En, uh, in Zenderen. En ik uh, heb ook nog geen één keer in de ruim 28 jaar dat we hier wonen... dat ik dacht van, nou, waar bemoei je je mee? Er is gewoon een hele... Plezierige sociale controle. En dat uh, ervaren onze drie volwassen kinderen ook uh, als heel prettig. Oh, Stef, kereltje. Eventjes. die pakt oh. hem meteen op en is meteen stil. Ja, hè? Het is gezellig, af en kerel. Wow. Wow. Ja kerel. En welke kinderen komen nou uit Zenderen? Dit meisje. Dat is Ella, die komt uit Zenderen. En dit is uh, Stef, komt ook uit Zenderen. En Janna is de dochter van de prins, van prins Carnaval. Die komt ook uit Zenderen. Ja, maar de helft van de kinderen begrepen, komt niet uit Zenderen. Waarom kiezen mensen ah. voor zo'n kleine... We, we zijn nu ook heel drukdoende met de verbindingsweg. Er komt hier enorm veel uh, verkeer uh, doorheen. Maar het is dus daarmee is ook een doorgangsplaats. Uh, en uh, Dus er zijn echt wel, wel veel ouders die uh, of in... Bornen wonen en in Almelo werken of andersom. En dat ze dan uh, heel bewust kiezen dus voor Duimelats. Iedere keer als ik in Zenderen rondloop, zie ik meer posters tegen de verbindingsweg voor de ramen hangen. Sandra Ottolander is een van de mensen achter de actiegroep. Ze is bijna twintig jaar geleden naar Zenderen verhuisd voor de rust. Nu vrezen ze een toename van het autoverkeer. Borne kent vijf spoorweg, eh, of overgangen met wegen, spoorwegen. Nou, dat is te veel. Elke bovengrondse overgang is een gevaar. En nou heeft de gemeente Borne bedacht van... nou, dan moet eh, de spoorwegovergang in de Oonsweg, die moet dicht. En dan gaan we een stukje verderop een nieuwe weg aanleggen. En daar wordt de weg onder het spoor doorgelegd. Dus voor Borne is het eh, één spoorwegovergang minder. Het heeft een aantrekkende werking voor verkeer. Dus er zijn prognoses gemaakt dat het 8 tot 10 procent meer verkeer in Zenderen leidt. Nou ja, en dat willen wij niet, want er is hier al heel veel verkeer. Want dat gaat dan om de hoofdweg van Almelo naar Borne. Ja, het, is het dorp in tweeën eigenlijk. Ja, en ik zie steeds meer posters ja. voor, de, voor de ramen ja, hangen. Wat ja, staat er ook op de poze? Verbindingsweg, nee. Ja, heel origineel. Maar het moet kort en krachtiger. Maar goed, dat is dan een van de stille acties. We hebben een informatiebijeenkomst gehouden. Heel veel mensen kwamen daarop af. Hè? Ja, we hadden voor 70 mensen uh, koffie bedacht... maar dat moesten er 150 worden. Als je dan vertelt dat alle inwoners van Zender door middel van ophoging van de onroerend zaakbelasting van 2%... meebetalen voor 8 tot 10% meer verkeersoverlast... In die verbindingsweg overnemen. Daar openen. willen ze het uit financieren? Ja, daar willen ze het uit financieren... Uh, toen, toen werd het echt wel even zo van, ja, maar dit is toch belachelijk... dat wij meebetalen om meer overlast in ons dorp te krijgen. Dat is wel echt een, een, een wake-up call geweest. Het belangrijkste probleem in Zenderen is gewoon die verkeersdrukte... in Zenderen rondom de pieken... Burgemeester Rob Welten. En ja, die verbindingsweg die lijkt dat niet te verbeteren. maar die lijkt daar inderdaad een negatief aspect aan toe te voegen. Daar moeten we het dan over hebben. Verzet je dan, zou ik zeggen, niet tegen die verbindingsweg aan zich. maar wel tegen die nadelige effecten? Sterker nog, zorg, en dat is wel ook uh, beleid hier uh, binnen uh, de gemeente Borne. zorg dat de direct verantwoordelijke. en dat is in eerste instantie de provincie. aan een structurele oplossing gaat werken. om die verkeersproblematiek uh, in de kern te verbeteren. De posters, die zijn zeggen, gemeentelijke verbindingsweg is leefbaarheid zenderenweg. Ik begrijp dat men dat zo voelt. Daarmee zet men het politieke punt op de agenda. Maar ik zeg dat um, de problematiek van zender ernstig is, maar de uh, verbindingsweg lost een ander groot probleem op en je moet de negatieve gevolgen onder ogen zien, niet bagatelliseren, maar dat is een extra argument om de problematiek in zender ook te helpen oplossen. En daar hebben de provincie bij nodig. De zendenaar heeft toch zoiets van ja, we worden uh, niet serieus genomen. Of we zijn blijkbaar toch te klein om echt rekening met ons te houden. Dat is een ander punt wat, wat, wat u zegt. Um, ik weet dat er uh, soms dat sentiment is dat we onvoldoende gezien worden. Dat is vaker het gevoel dat de grote broer of het centrum onvoldoende oog heeft voor uh, de kleinere eenheden. Zenderen kent een rijk verenigingsleven. Je kan er wielrennen, golven, volleyballen of bridge in clubverband. Er zijn ook twee vrouwenverenigingen, een koor... twee oudere verenigingen en een grote carnavalsvereniging. De grootste sportclub is voetbalvereniging Zenderen Vooruit. Op een koude avond ben ik op het voetbalveld. Drie meiden hebben net een keeperstraining gehad. Twee jongens gaan zo een wedstrijd spelen. Ik ben Justin Alperel, ik ben 21 jaar... Ik ben Nick, intussen tussen ook in okay, zondag, ja. Ik ben Anouk en ik ben 13 jaar. Ik ben Norja, ik ben 15 jaar. Ik ben Pien en ik ben 13 jaar. Hoe is het hier als jongere in, in Zenderen? Klein dorp? Ja, gezellig. Er is altijd wel iets te doen. Altijd wel een feestje of iets, dus ja. En iedereen kent elkaar, dus, dus ja jullie hebben allemaal op dezelfde uh, basisschool gezeten, denk ik? Ja. Dus daar kennen jullie elkaar allemaal van? Ja, zeker. En, en wat doen jullie nu? Want 21, dan studeer je of werk je al? Ja, we kunnen hier niet studeren. Dus. En, nee, nee ik, doe, uh, ik doe dat in uh, Enschede, op station. En dan kom je voor de voetbaltraining uh, naar hier? Of je woont hier nog? Nee, ik woon hier nog steeds bij Modus. Dus. En, en wat studeer je? Uh, bouwtechnische bedrijfskunde. En wat doe jij? Ik uh, doe RFC van Twente, zit ik op. En dan doe ik niveau uh, 4, vestigingsmanager, groothandel doe ik. En ik woon dan nu uh, sinds een tijdje samen met mijn vriendin in Almelo... maar ik ben hier wel opgegroeid, in Zenderen. En je blijft je voetballen dus? Ja, ja. ja waarin... dat is gewoon gezellig. Het is nooit dat je als iemand tegenkomt die je kent... van uh, dat je rare of scheve gezicht kijkt. Iedereen zegt gewoon op een normale manier gedacht tegen elkaar. En voor jou? Want jij, jij, jij studeert dus in de grote stad... en dan je in het dorp. Mm, ja... We moet ik daar zinken? Nou. <laughs> ja, nee, ik, uh, ja, ik, ik ben hier eigenlijk veel meer als in Enschede. Hè. Ik ben hier uh, bij de voetbal, zeg maar. Nou, jij, jij denkt ook dat je hier de rest van je leven blijft wonen? Uh, ja, wel hier in de buurt in ieder geval. Is het makkelijk hier een huis vinden? Voor jongeren niet. Voor jongeren is er uh, echt vrij weinig. Vanavond is er een informatieavond over de mestverwerking. Is dat iets wat jou interesseert? Nee, ik hou me er echt totaal niet mee bezig. Hey? Ja, ik wil hier nou wel wat maar het is niet zo dat ik dan van, uh, s s'nachts niet slaap of zo. <laughs> of dan met het de straat. En de verbindingsweg, hè? op heel veel huizen hangt de poster verbindingsweg? verbindingsweg. Ja, dat doet me iets meer nou, Vooral uh, hoe je nu al kijkt in Zenderen... met uh, s ochtends om acht uur en s'ochtends om vijf uur... dat je zelfs van het station werk komt. En dan sta je al vanaf Rotonde in Bannen vast, zeg maar. Dus dat is altijd wel even vervelend. Te druk. En, Ja, veel te druk nu al. En als die wegde dus komt is het dus nog uh, gekker. Hoe is het voor meiden van 13, 15 om in Zenderen te wonen? Leuk. Heel gezellig. Uh, heel gemoedelijk met z'n allen. In je grote vriendengroep is het eigenlijk. En waar zit jij op school? Um, ik zit nu op het AOC Oost in Almelo. En dan ga je op de fietsen toe? Ja. En jij op welke school? Ja, ik zit bij een klas. Want het AOC staat voor? Groen. Het is een vmbo-school en de AOC staat voor Agrarisch Opleidingscentrum. Ik zit daar zelf in de derde. Ik zit nog volgend jaar aan het examen, ja. Jullie denken vast over de toekomst, hoe je het leven er over 10, 20 jaar uit zal zien. Heb je dan enig ja. idee? Ja, huisje, broompje, beestje misschien. En wil je in Zenderen blijven wonen? Als het kan wel, of in de buurt. En kunnen jullie je voorstellen dat je ooit ergens anders woont? Nee, nee, niks ervan. <laughs> niks ervan? N niks ervan, nee. Ik probeer zo lang mogelijk in Zenderen te blijven. Richt uit een streek waar nog Nobberskap bestaat... voor elkaar opkomen als het nodig is. Zenderen in Twente. U hoort een reportage van Irene Houthuis. Eindredactie <tie> Huub Jaspers. Techniek Alfred Koster. En muziek op de bas daarnet. Hart moet geven. Zanger en surfer en in zijn muziek wil hij ook uh, ja, het geluid van de golfslag laten horen. Nou, lukt de best op It Don't Matter. Argos, de kwestie. Hier aan tafel in het nieuwe radiohuis psychiater Jim van Os, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Een hele goede middag. Mag ik u aankondigen als dé de deskundige in Nederland als het gaat over antidepressiva? Eén van de deskundigen, ja, zeker. Ja, niet zo bescheiden. Ja. Ik zal mijn best doen. We hebben het over dat onderwerp eerder gehad in Argos. En we hebben u vandaag opnieuw uitgenodigd, omdat er nogal wat gedoe is de laatste tijd rond antidepressiepillen. In december maakte Willem de Haan een Kees van de Bos een Argos uitzending over de problemen die gebruikers hebben met stoppen daarmee. Uh, we gaan eerst even luisteren naar een fragment uit die uitzending. We horen een collega van u, psychiater Egbert Meter... die veel mensen met een depressie heeft behandeld... maar op een gegeven moment zelf ook pillen nodig had... Ja, ik heb er echt heel veel baat bij gehad. Ik ben echt ook gewoon een, nou ja, een believer, zeg maar, in farmacotherapie en uh, in de effecten daarvan. En dat wordt dan helemaal versterkt natuurlijk, doordat je zelf zo'n hele positieve ervaring hebt gehad. Jarenlang was hij een tevreden gebruiker. Maar op een gegeven moment wilde hij toch van zijn medicatie af. Ja, waarom? Ja, het geeft toch een, een, een gevoel van falen. Uh, dat je het niet zelf kan. En dat is het hele rare met depressies. Uh, depressie is natuurlijk het stuk falen is een, inherent, is een van de onderdelen eigenlijk van de depressie. Dat gevoel van uh, ik doe het niet goed genoeg in het leven. En uh, ja, als je dan daar medicijnen voor nodig hebt, bij mij was dat zo, dan, heb ik, dan had ik toch dat gevoel van ja ik zou sterker kunnen zijn. En daarom bouw ik van die medicijnen af. En daarover gaat dit verhaal. Over het stoppen met antidepressiva. Want dat blijkt in de praktijk behoorlijk lastig. Ik heb het een aantal keren geprobeerd te stoppen. De eerste keer uiteraard gewoon vrij abrupt. 75 milligram naar 37,5 milligram. En dan Dat is de kleinste pil, 37,5. 37,5 ja, 37 is de kleinste pil. En eigenlijk heel snel kreeg ik de bekende ontwenningsverschijnselen... van een raar tintelend gevoel in het lichaam, hoofdpijn, slapeloosheid onrust, agitatie noemen we dat, dat je ook een beetje makkelijk prikkelbaar bent, dat soort klachten. Psychiater Egbert Meter hoorde u, die moeilijk kon stoppen met zijn antidepressiepillen. Nou, dat komt omdat de pillen niet in zulke kleine hoeveelheden in de handel zijn dat je langzaamaan kunt afbouwen. Het veranderde toen een collega wees op het bestaan van zogeheten taperingstrips pilletjes in kleine hoeveelheden... waardoor dat afbouwen veel makkelijker gaat. Jim van Os, hier aan tafel. Bent u even enthousiast over die taperingstrips als Erbert Meter? Ja, zeker. Uh, wij hebben in 2013 in Nederland... met een uh, consensusgroep tapering hierover gepubliceerd. Uh, Daar zat de, Nou, de hele hoe is hoe van de Nederlandse psychiatrie zat daarin. En vertegenwoordigers van patiënten... en vertegenwoordigers van de stichting uh, Cinderella... die... Uh, helpt patiënten aan uh, geneesmiddelen te komen... die niet makkelijk beschikbaar zijn. En ja, de laatste tien jaar is in Nederland de praktijk ontwikkeld... rond die taperingstrips duizenden mensen die het hebben gebruikt. En we hebben onderzoek gedaan waaruit blijkt dat uh, 71%, van, uh, 71 van de mensen... die voorheen niet kon stoppen zonder taperingstrips... dat wel kan doen met taperingstrips. Ook de mensen die de meest ernstigste onthoudingsverschijnselen hadden... Nou ja, daarmee is het opgelost, zou je denken. Maar zo simpel is het dus niet. De verzekeraars weigeren namelijk om die taperingstrips te vergoeden. De meeste verzekeraars althans. Hoe dat komt onderzochten we in onze uitzending in december. We kwamen er niet helemaal achter wat nou de reden is. Maar konden wel melden dat alle betrokken partijen... om de tafel zijn gaan zitten. De huisartsen, de psychiaters, de apothekers. Een belangenorganisatie van mensen met psychische problemen... om eruit te komen. Polderoverleg dus op zijn Nederlands. Deze week werd bekend dat er een concept-consensusdocument is... waarin beschreven wordt hoe gebruikers van antidepressiva het best kunnen stoppen. Als ze dat willen natuurlijk. U heeft het gelezen, meneer Van Os. Staat daar de oplossing in? Nee, ik moet zeggen, ik ben heel verbaasd over het document. Uh, het is zeer teleurstellend in de zin van dat het geen handvaten biedt om hoe je dan eigenlijk moet stoppen. En uh, wat nog verbazingwekkender is, is dat het met geen woord wordt verwezen naar de praktijk... die de afgelopen tien jaar door patiënten, onafhankelijke wetenschappers en de Stichting Cinderella is ontwikkeld. Dus het woord teperingstrip wordt echt met, met zorg vermeden... En ook uh, de literatuur die ze hebben geraadpleegd... Uh, die, die had moeten stuiten op het consensusdocument uit 2013. Dat is gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur... maar is uit uh, de literatuur gelaten. Dus ik denk dat op de een of andere manier aan het begin gesteld moet zijn geweest door deze groep. Wat we ook doen, het woord taperingstrip mag niet voorkomen en er mag niet verwezen worden naar de wetenschap die daar rond is ontwikkeld. Daar nou, ja. zaten niet de eerste beste aan tafel: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij de Bevordering der Farmacie, de KNMP was erbij, Mind, het landelijk platform van ja gebruikers zeg maar, het Nederlands huisartsengenootschap en uw eigen beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Waarom? Ja, beschouwen die die zo als een taboe dan? Ja, nou, het is belangrijk om op te wijzen dat dit geen vrijwillig polderoverleg was. Want dit polderoverleg is pas tot stand gekomen... na jarenlang aandringen van patiënten en onafhankelijke wetenschappers... bij de zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland om hier iets aan te doen. En uh, vervolgens is er een overleg geweest met alle partijen. Dat hadden wij georganiseerd in de zin van de onafhankelijke wetenschappers... en de patiëntengroepen, de Vereniging Afbouwmedicatie. En uh, toen is daar uh, besloten om dit dossier verder te nemen. En het volgende wat wij wisten, is dat er opeens een overleg was. Een polderoverleg waarbij... Uh, al die mensen die deze praktijk hebben ontwikkeld... van de teperingsstrix, waren uitgesloten. U voelt ik, zich gepasseerd? Wij voelen ons gepasseerd en wij denken dat... kijk, het is zo dat al deze partijen die aan tafel zitten... met name de beroepsverenigingen, maar ook Mind... dat zijn partijen die betrokken zijn... bij hele spannende bestuurlijke discussies die nu spelen. Namelijk, hoe gaan de 6 miljard in de GGZ besteed worden? Welke behandeling wordt wel vergoed? Welke behandeling wordt niet vergoed? En daar spelen hele grote belangen en niemand rond die tafel zit te wachten op het dossier... dat er 130.000 mensen zijn die chronisch paroxetine gebruiken... bijvoorbeeld en die mogelijk niet kunnen stoppen. En wat doe je eraan? Maar is dit niet een beetje een complottheorie? Niemand zit op een uh, oplossing te wachten? Nou, ja, wij hebben de afgelopen tien jaar gemerkt... dat de zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland... echt alles in het werk hebben gesteld... om deze discussie en de vergoeding rond de teperingstrips niet te willen voeren. En uh, als je dat tien jaar hebt gedaan... Ja, dan word je redelijk uh, uh, wantrouwig, denk ik. Want het vertrouwen in deze instituten wordt uh, beschaamd, keer op keer. Nou zit ik nog even te kijken naar wie er rond de tafel zaten... om dit consensusdocument op te stellen... Ja, daar zaten dus wel de farmaceuten bij... en de huisartsen en de, de psychiaters... maar juist niet de, niet de zorgverzekeraars. Dus die hebben hier geen invloed op gehad. Nee, maar het is natuurlijk wel zo... Dat, dat de beroepsvereniging en de zorgverzekeraars... die zitten nu aan tafel in hele spannende discussies... rond hoe die 6 miljard besteed gaan worden. Waaraan wel en waaraan niet... En dan zo'n discussie, denk ik, uh, rond taperingstrips. Kijk, voor zorgverzekeraars is het niet interessant... want het is veel goedkoper om mensen op antidepressiva te houden dan een paar honderd euro uitgeven om ze er vanaf te helpen. En om, aangezien het om veel mensen gaat, is dat potentieel een uitgavenpost. En ik denk, voor mijn eigen beroepsvereniging is het natuurlijk... en dat zien we ook in Engeland en Australië... dit is niet echt een dossier waarmee je kunt schitteren... als beroepsvereniging van psychiaters. Dat begrijp ik ook wel. Want maar waarom niet? Als er patiënten nou ja. zijn die er baat bij hebben? Ja. Dat is zo, maar er is natuurlijk al heel veel discussie over antidepressiva. Uh, werken ze? En bij wie dan? En, en waarom zijn er zoveel mensen die ze gebruiken? En als daar nog een keer bij komt dat het moeilijk is... bij, bij een, een uh, groot aantal mensen om te stoppen... ja, dat is alleen maar slecht nieuws op dit moment. Zeker in die gevoelige discussies die nu spelen... in het nieuwe bestuurlijke akkoord dat gemaakt moet worden. En waar het om grote bezuinigingen gaat. Waar het onder andere om bezuinigingen gaat, ja. En ook... Wie met welke behandeling in het verzekerde pakket komt. Ik heb ook wel eens gehoord dat er. Uh, ja, gewoon een beetje misgivings bestaan. over die apotheker. Paul Harder, die dit ontwikkeld heeft in Nederland. Ja. Dat ze dat gewoon een lastpost vinden. Kan ja. dat ook meespelen? Ja, zeker. Ik denk dat dat meespeelt. Kijk, Paul Harder, ik, ik ken hem. is uh, geen diplomaat. Hij zou het niet ver geschopt hebben bij. Uh, buitenlandse zaken als diplomaat. Maar hij is iemand die ervoor gaat. En hij vertegenwoordigt een grote groep patiënten... die dit product uh, nodig hebben. En het lastige is dan van dat er iets ontstaat van... ja, we vinden jou niet aardig, dus we gaan niet met jou meewerken. En wat je nu hebt, en eigenlijk is denk ik het een beetje een non-discussie... want zorgverzekeraars zeggen, nou, we vergoeden één strip dan... met heel veel moeite, als dat nodig is. En uit ons onderzoek blijkt dat de meeste mensen af kunnen bouwen... met twee strips. Dus in plaats van alleen 28 dagen gaat het om 56 dagen. Dus als de zorgverzekeraars nou zouden zeggen: oké, okay, we gaan mee met de data uit het onderzoek en we vergoeden 56 dagen en in uitzonderlijke gevallen meer, dan is het probleem opgelost. Dit is nog maar een concept consensusdocument. In mei moet er een definitief zijn. Wat staat daar, wat u betreft, in? Nou, ik denk dat daarin staat een erkenning van de praktijk... van de afgelopen tien jaar die is opgebouwd... door Patiënten Onafhankelijke Wetenschappers... en de Stichting Cinderella. Uh, dat daar wordt gerefereerd aan het onderzoek... dat wij hebben uitgevoerd bij uh, duizenden patiënten... waaruit precies blijkt uh, welke combinatie van taperingstrips helpt... en hoe lang. Dat zijn goede data. En dat we op basis daarvan een consensus hebben over de vergoeding van teperingstrips. En ik denk dat het met de kosten in ieder geval heel erg mee zal vallen. Het is meer een kwestie van met elkaar in communicatie komen. Ik wou de discussie een beetje verbreden. U noemde Engeland en Australië al waar dit ook speelt. Vorige maand werd een onderzoek gepubliceerd over antidepressiva. Een heel positief onderzoek over antidepressiva. Even een fragment van de BBC Radio. Antidepressants have been in the news a lot recently, following research published last month confirming they work well and suggesting they might be underused, a story we covered here on Inside Health. And since then there's been something of a spat over side effects, in particular withdrawal reactions, with some questioning the official line that most people have no problem stopping them when they've recovered. John Reed, professor of clinical psychology at the University of East London, thinks that is an underestimate. And, along with 30 other signatories, has formally complained to the Royal College of Psychiatrists about its position that withdrawal effects are short-lived in most patients. Ja, yeah, de BBC doet dus verslag van een uh, rapport van het Royal College of Psychiatrists... Psych Oh, we dit ja. Die uh, uh, ja, dus eigenlijk heel positief is over antidepressiva. En zegt. Er zijn helemaal niet zoveel problemen met dat afbouwen. Nou, dat verhaal gaat verder met dat een dertigtal leden van het Royal College een klacht tegen het college hebben ingediend. En u bent een van die leden. Ja, ik ben lid van de Royal College of Psychiatrists. Ik was uh, mede-ondertekenaar van die brief. Overigens in Australië is precies hetzelfde gebeurd. Waar het om gaat, is dat natuurlijk heel veel landen zich afvragen waarom, waarom 5 tot 10 procent van hun bevolking antidepressiva gebruikt. Wat is dat voor trend? Wat betekent dat? Moeten dat zoveel mensen zijn? En wat zijn de gevolgen daarvan? En helpen die medicaties? Nou, in de Lancet is een artikel gepubliceerd. Medische tijdschrift. Een, een medische tijdschrift, een heel groot onderzoek over alle onderzoeken van antidepressiva. En daaruit kwam naar voren dat, bestudeerd over twee maanden, uh, is, er een, is er een signaal dat antidepressiva. Werken bij sommige mensen. Zo kun je het beste samenvatten. En er zijn twee manieren om dit onderzoek uit te leggen. Uh, de manier waarop de Royal College of Psychiatrists het uitlegde in de pers was: nou, nu weten we het, ze werken, het is fantastisch. En uh, aangezien er zoveel depressieve mensen zijn, betekent dat dat al die miljoenen onderbehandeld zijn en die moeten aan de antidepressiva. Even kort door de bocht. En uh, dat, als je dat zegt, dan moet je natuurlijk wel een idee hebben... van hoeveel mensen dan veroordeeld worden... mogelijk tot onthoudingsverschijnselen zouden ze willen stoppen. En zij zeiden, nou, dat valt allemaal reuze mee. Dat, dat is eigenlijk verwaardigd. En nu uh, betreft dat het meevalt. Nou De Royal College had op hun eigen website een onderzoek staan van hunzelf... waaruit bleek van dat 60% van de mensen onthouding... En toen de BBC uh, met dat uh, artikel kwam dat antidepressiva zo geweldig waren... hebben zij dat van hun website gehaald. Omdat dat niet in overeen kwam met hun boodschap. Nou, daar hebben wij een klacht over ingediend. Omdat wij zeggen, laat nou de wetenschap uitwijzen hoe het precies zit... voordat we in de pers dingen gaan zeggen die mogelijk niet kloppen. Ik dank u voor uw komst. Psychiater. Jim van Os, één van de grote kenners van antidepressiva. In Zo zou ik het zeggen. En dit was Argos. Volgende week zijn we weer met een onderzoek naar de achtergronden bij het nieuws of zaken die in het nieuws zouden moeten zijn. Morgenavond meer onderzoeksjournalistiek bij Reporter. En daarin komt onder meer onze collega Erik Arends aan het woord over belangenverstrengeling bij zorgorganisatie ZonMW. Morgenavond om 7 uur is dat. Straks radar over de Facebook-rel. Goedemiddag.